Wij gaan verder. Het is alleen maar even, wat wij vertellen is alleen maar nog, we zitten nog in de vertaling een beetje. Wat, wat we kunnen illustreren op het bord, dat doen wij. Maar straks, nu zo direct in de veertiende regel, begint je ons, geeft u ons een geweldige uitleg, eenvoudig en, en geniaal. Kie um, 12. Let op. Die mimenu. Dus wie, want boven hem, boven wie? Boven Jirsut. Kijk nou waar de Jirsut is. Dus tot dat is het punt, de punt van de Jirsut. Dat is dan de zeven onderste van de Pina. Hij zegt boven hem, dus boven deze plaats. Uh, Eén Lano Hegetsham. Daar is geen vraag van toepassing. Daar is geen plaats van vraagstelling, dat heb ik ook al zo opgetekend, kijk, zie je, met de blauw, heb ik ook een punt gegeven hier, dat vanaf hier zoet en omhoog, zie je dat, die heb ik opgeschreven, vanaf hier is, en naar boven geen vraagstelling mogelijk, wat betekent, betekent vragen? Er is valt niets te begrijpen en, en niets te bevatten. Eindelijk. En waarom, komt het wel straks, en van van hier zoet, hier vanaf hier zoet en naar beneden, daar is wel vraagstelling mogelijk. Eigenlijk. Dat is een wezenlijke vraag, moet zich toch bij mij opkomen. Dat, hoe heeft Ari dat dan in zijn, al zijn wijsheid überhaupt kunnen door, door door, aanschouwen, doorschouwen, dat, wat daarboven nog is? Mm -hmm. Maar misschien moet ik het teken even stil. Ja, natuurlijk. Hoe kon hij dat dan? Uh, als ja. Kijk, begrijp ik. Er was ook... Er uh, um, waren zielen ook. Enkele zielen. Hier op aarde. Zeer speciale zielen. Enkele. Dus geen religieuze leiders of zo. Maar een speciale zielen waar, waren er. Weinig. Maar waar? Hoe? We zullen ook later zien hoe komen die paar speciale zielen hier op aarde, om te laten zien, dingen zien, wat de overgrote meerderheid niet kan bevatten. En onder andere was die, hoe oh, hij was, ja, die profeten, sommige, andere, maar die hebben dan speciale bevattingsvermogen. Profeten komen bijvoorbeeld, die kunnen, kijk nou, kijk naar de rechts, profeten komen, waar profetie komt van die grote, ware profeten. Kom van de, let op die, wat hier laat ik zien. Netzach en God van het Tselud. Dat zijn de, de grootste profeten die daar komt. Dus de normale van die, die boeken hadden geschreven. Van die 24 boeken die in de Torah zijn. Die komen, profe, hun profetie is van Netzah God Van de Tselud. Eigenlijk. Sommige die reken meer. Moshe trok Moshe. Tot Debina. Hoe? aan de overkant van de bina, aan de, de ene kant zag die de bina, hij was nog geen bina, maar hij was zijn bevatting was van moshe was dat van dat van de zerenpin, eigenlijk dat wat is de dat iedereen moet direct weten als ik zeg dat van zerenpin van het siloet dan moet je direct weten waar het is. Zeer Pien van het Zilud heeft hoeveel sfeerot? Je sfeerot, in de grote toestand natuurlijk, in de grote toestand. We spreken precies. Dus precies, dan staat het wel tussen de Bina en de Hoogma in. En dan betekent dat die daad van zeer Pien. Altijd is het zo, dat waar de daad van de lagere is, de, uh, dan wordt daarin, daar komt de jesot van de hogere. Dus de jesot van de bina, die ligt van de binnenkant van de daad van de zeerandpien. Dus Moshe was, ik hij was aangeleund aan de jesot van de zeerandpien. Doet er niet toe dat jij dat. Aan de bina, sorry, aan de bina. Doet er niet toe dat jij. Ziet een staartje van de leeuw als je dan al een leeuw bent. Op dat moment ben je net als leeuw. Dus hij kon al de bina zien precies wat de bina van zeerend kind. Welke bina? Natuurlijk deze bina. De zes onderste sferot van de bina. eigenlijk Dus kijk nou wat Marco had gevraagd. Dat vanaf de Jirssoet. Is het wel vraagstelling? Vraagstelling betekent dat het wel een zekere vorm van bevatting is, wel bevatting en niet bevatting. ik? moet je zo zien. In het geestelijke is het zo. Is het niet een bevatting dat ik kan, net zoals so natuurkunde wil leren dat ja, uh, de wet van die of oh, Newton, weet ik veel, dat is net of het of allemaal wiskundig of zo. In het geestelijke is het zo. Aan de ene kant is het wel bevatting, aan de andere kant geen bevatting. Aan de linkerkant kunnen we wel iets bevatten. Aan de rechterkant kunnen wij aan de rechterkant iets bevatten. Duidelijk, aan de rechterkant is het gesect. Gesect is niet, daar valt niets te bevatten. Kan je bijvoorbeeld met een religieuze mens over iets spreken? Absoluut, onmogelijk. Ja, duidelijk. Ik kan bijvoorbeeld absoluut niet meer met een religieuze mens spreken. Waarover? Nou, over, natuurlijk kan je spreken over, over aardse zaken. Maar over iets kan jij spreken met iets. Nog met mijn broeder, nog met andere broeders. Natuurlijk moet ik mij aanpassen, maar valt er over zinvol iets om te spreken met je? Waarom? Als hij spreekt over geloof, hij doet het, hij doet het vanuit zijn recht. Hij heeft geen recht links, hij heeft alleen, alleen maar chassadim. Hij wil alleen maar goed zijn. Daar is geen bevatting mogelijk, Duidelijk. En daarom is het absoluut van, kan je niets leren van een religieuze mens. Ik bedoel religieus niet religieus in de, in de zin van aanhanger van een dogma, van een religie. Heelik. maar wij zijn allemaal religieus in de zin van dat wij streven naar de schepper dus hij was dus kijk nou wat, wat die mosche was kijk naar de zeer ja dat is dan zeer zon als je die zon echt groot maakt nu kan ik het niet optekenen hier, want hier is het een tekening van de katnut, van de kleine toestand waarbij de malgoed staat in het hoofd maar als de malgoed aan de rijt komt zoals bij mosche was het dan zal het dan zien dat de zeer en pin hoger wordt als het ware en ziranpin en, uh, en hij is als daad daad daad van ziranpin moshe in zijn in zijn bevating was als daad van zeer en pin. van absoluut. en geen mens kwam zo ver als hij Waren wel natuurlijk ook nog uh, een exclusieve ziel die wel kon dat wel doen maar Moshe kon op dat niveau tet a tijd spreken met, dis, met, met, met Hashem. Dat betekent tijd tet tijd spreken met de Schepper. Hij hoefde niet eens zichzelf okay, in de in trance te komen of zichzelf voor te bereiden. Gewoon praten met hem net als met een mens tot mens. Hij had permanent die trap treden. Wat was het dan? Hij He kon dus zijn daad daad van Zier Kremst of binnen die daad van Zeranbin Komt de jesode van de bina. Hij kon zien. Dan kon hij via de jesode van de bina. Kan je de hele bina overzien. Welke bina? Alleen de zaad van de bina. Niet de gar van de bina. Niemand kan doorbrengen naar de. Hoe heet het. Er is geen bevatting in Abu -Hima. Licht komt wel daar, daaruit. Ja, licht, chassadim, kregen we wel daar. Maar ja. niet, wij kunnen ook niet ervaren dat. O, o, niet, be, niet bevatten dat. Maar hoe kon Ari dan zeggen dat de gar van uh, de Bina dan daarboven zit? Want het is niet te bevatten. Begrijp ik. Daarom zegt ook... Dat heel lastig, nee, Heel goed, heel goed, heel goed, goede vraag. Goed. Hij zegt, hoe kan, dan, hoe kan dan ons Ari vertellen, als wij zeggen dat dat het, kijk, het is natuurlijk een goede vraag, maar we hebben zoveel zorgen nu voor ons. En, en zijn vragen, ik heb nog meer vragen, ik heb duizenden vragen, ja. op duizenden vragen. Maar het is een goede vraag, maar anders kunnen we niet doorheen komen. Dat is meer vragen voor een, als het ware, voor uh, als, als het ware werkgroep. Uh, en wij gaan nu niet, wij hebben nu moeten vooruit gaan en zo. Maar het is wel een goede vraag. Hoe kon Arin dan nou vertellen ons over Arigantin en, en ook de... Arin on, on, on, vertelde ons niet alleen daar. Arin vertelde, vertelde ons ook over Atik. We zullen leren straks ook in het Schaim hoeveel hij vertelt over... En hij zegt ook uh, uh, over Adam Kadmon. Of hij spreekt ook over van eindsof, eh, et cetera. Duidelijk, al die dingen. Hoe kon je dat zien en hoe kon je dat begrijpen? Zijn principe was uh, vanuit mijn lichaam zal ik het, het goddelijke go zien. Dat zijn dingen die. die men bevat omdat men het van het lagere leert van het, het hogere. Niets bestaat in het hogere wat er niet bestaat in het lagere. Of omgekeerd. Niets bestaat in het lagere wat niet bestaat in het hogere. Ja? Men kan bijvoorbeeld niet, hoeft niet te komen daar ergens naartoe. Men kan wel van het lagere leren het hogere. Vanuit, vanuit hoe? wie kan een vraag stellen. Hoe kwam Ari te weten wat daar zit? Warko had een vraag gesteld. Wat is de genie, wat is de godelijkheid van Ari? wat niemand had voor hem. Geen mens had voor hem. Natuurlijk hadden wel bewijzen waren, natuurlijk hadden wel, waren wel wijzen en helige mensen die wel gebruik maakten daarvan. Maar niemand kon het aanleren, niemand kon het, uh, het mechanisme optekenen en vertellen aan ons. Wat is de genie van Arie? Als je dat zou weten, dan zou de vragen direct, direct opgele, opgelost worden. Leren we waarvan? Kijk wat Marcus, zie. ziet. Marcus zit al uh, lang in deze, in deze handel, in deze business, in de Kabbalah. <laughs> <Well, laughs> ja, deze dus er zijn vele vragen, maar één ding ontbreekt aan hem, even klein duiftje, ontbreekt het aan hem. Wat was de genie van Arie? Wat heeft de Ari ons geïntroduceerd? Arie heeft één ding geïntroduceerd aan ons. Echt revolutionair voor alle tijden tot de komst van de Meshire. Daarvoor hadden ze ook geleerd, daarvoor hadden ze allerlei speculaties gehad, ook, ook inzichten gehad, alle kabbalisten, ook die heilige mensen. Zij spraken van het licht, hoe het licht functioneerde dus buiten mijn kilim om. Wat heeft ons Ari gezegd? Hoor weerkaatste licht. Alleen door mijn weerkaatste licht leer ik het licht te begrijpen. Dus als ik het licht weerkaats, dan kan ik, kan ik verder gaan. Dus door het weerkaatste licht, dus steeds weer van mijn, vanuit mijn kilim kan ik hem leren. En niets bestaat in het hogere. Wat niet, bestaat, wat niet in het lagere bestaat, juist. De mens is een kleine wereld, ja of niet? Dus de mens heeft in zichzelf eigenlijk alle krachten, wat ook de hele, heet, hele, wat de hele Abiyah heeft. De mens heeft in zichzelf alle werelden at Briyah, bria, volledig in zichzelf. Wat we wel kunnen begrijpen, wat we niet kunnen begrijpen. Sommige dingen kunnen we begrijpen, sommige dingen niet kunnen we begrijpen. Linkerkant kunnen we begrijpen, rechterkant kunnen we niet begrijpen. Hier zoet kunnen we misschien wat uh, dingen, hier zoet is wel echt flink wat, valt te, te weten. Niet te weten, valt te bevatten. Alles hangt van de mens af. Maar rechts kunnen we niet bevatten, dus aboeïma kunnen we niet bevatten. Eigenlijk? Rechts chassadim kunnen we niet bevatten. Chassadim, chassadim is alleen maar genade kan je niet bevatten. Zonder, zonder gochma kunnen we niet bevatten. Zonder niets kunnen we bevatten. We kunnen natuurlijk handig om... Natuurlijk moeten we steeds naar rechts komen. Na een beetje bevatting moet je weer naar rechts over jezelf overhevelen. Maar zonder gochma kunnen we niets bevatten. Ook dienen we de schepper niet. En dienen we onszelf niet als wij. Alleen maar genade willen. Genade willen betekent. Betekent. nee, het is, Bla bla. Wel lekker maar bla bla. Het is, geen, geen, het is niet overeenkomt niet. Er zijn twee krachten zie je dat. Mal goed. Is de Jin Die steeg op naar de bina. Die genade is. Beide zijn er. Als je naar de naar ene de komt. En de andere eindig verkiest. En de andere laat zitten dan. Het is geen realiteit. Dat is wishful thinking. En als je wil alleen maar genade. En zeg ik wil niet dat. Kijken naar het kwaad. Dan vlug je van de realiteit. Beide zijn noodzakelijk. Duidelijk. Dus dat was ook de reden. Als, uh, al, alles bestaat in, die, in de kilien van de mens. Alleen. Wat heeft Ari gedaan? Hoe kon Ari komen? Ari heeft zichzelf gezuiverd. Boven het niveau van de engel. Veel boven. Duidelijk. Als de mens zichzelf zuivert van beneden. Zuivert op die manier dat hij... Uh, net als licht wordt. Net als man, maar net, net niet natuurlijk. Dan kan je dat ook zo. Er was een... Uh, grote man uit de tijd van David. Koning David. En ja ja dat was een grote man en hij streek, hij zijn geest strekte strekte strekte strekte tot tot en met de attic van Adam van Atsilut. Uh, uitzonderlijke ziel hij kon natuurlijk niets vertellen daarom hij natuurlijk bestaat ook van hem Dingen, maar er bestaan ook dingen die waar hij absoluut niet kon vertellen. Hij kon het ervaren, maar hij kon het niet vertellen. eigenlijk Maar zijn ervaring, dat is, dat is ook bekend. Eigenlijk. Dus in principe kan men, kan men gaan, in principe. Er zijn een aantal, er zijn een zeer weinige zielen die komen, die kunnen ook strekken tot waarom is het zo? Natuurlijk zeggen we dat tot de juist en niet verder. Maar de schepping is gemaakt... ...niet om een comedie te maken... ...om geheime ...om geheim... Ge, ...geheimzinnigheid te spelen. Altijd zijn er... ...in de wereld... ...een paar zielen te vinden. De schepper wil graag... ...contact hebben, waarbij de mensheid... Uh, ...natuurlijk in verschillende generaties... ...de ene generatie wel, de andere generatie niet... Uh, waarbij de mens kan strekken, helemaal naar alle vier werelden. Uh, Acelot, Brijay, Zerawassia. Zet altijd, altijd iets. En zelfs als in, in een bepaalde generatie zo kracht er niet is, zo'n ja, zo in flesh en bloed, dan bestonden al zielen, die dat hier op aarde geweest waren, zoals die Jojade, ja, zoals die de man, die man, die grote priester was daar in de tijd van, van David, trouwens ook David ook natuurlijk, daar, daarvan veel geprofiteerd dat ik bedoel, op een goede manier was gesteund daardoor, dat als deze zo'n man geweest was hier op aarde, dan alles bestaat hier op aarde. Waarom? Er is niets verdwijnt in het geestelijk. Nee, nee. Als Rabbi Shimon, de auteur van, de, van dit boek, geweest, hier was, geweest was hier, en hij was ook hij kon ook strekken tot, tot, de, tot, de, tot, tot, tot aan de laatste puntjes van Arichantin. Ook de, het commentaar we leren van, van wie? Van Jehuda. Jehuda kwam tot Arichantin. Jehuda kwam in zijn bevatting. Kwam je tot Arichantin? Tot, tot Arichantin betekent een hogere sfeer. We weten niet hoe, maar erg veel. Heel veel. En daarna beschrijf je dan, bijvoorbeeld in Thess, beschrijf je dan, hij is naar beneden gegaan, naar absoluut maar dan uh, in, in absoluut van uh, zoon ongeveer. Dat is waar maar hij heeft ook, ook hogere, hogere dingen beschreven. eigenlijk het is altijd zo is, aan de ene kant is het niet, het is bestaat, zoals hij zegt, dat het geen vraagstelling is daar. Inderdaad zo. Maar bevatting kan het wel zijn. Langzaam. Wat betekent dat? Er is geen vraagstelling. Wel, kijk, boven de ischsoot is geen vraagstelling. Maar een zekere bevatting wel. Eigenlijk. Vraagstelling betekent dat men kan dat onder woorden brengen. Of men kan het wel structureren. Maar bevatting wel, kijk, bijvoorbeeld bij Yima, Iemand kan wel aan de rechterkant die Yima ervaren. Duidelijk of niet? Ervaren wel. En daarom is het zo, daarom, kijk, daarom wordt het ook gezegd, dat wie zichzelf volledig corrigeert, die kan niet meer dan vertellen wat hij ziet, want men kan niet met de woorden van onze wereld uitdrukken wat die krachten bijvoorbeeld die daar zijn boven. Ook geen profeet kon onder woorden brengen wat Moshe deed. De hoogste profeet ooit. Wat hij had verteld ook in de Torah. Heel? Niet wat zij leren, natuurlijk. Dat ook, ook is ook goed. Maar ze leren gewoon wat, wat, wat men. Wat, wat bijvoorbeeld wat ze leren de Torah. Is Torah wat ze leren de Torah? Kijk, de Torah wat, wat geleerd wordt. Gewoon overal hele, in de hele wereld. De Torah wat men leert. Niet wat wij leren. Er bestaat de Torah van. Asiya, van de wereld Asiya. Dus van het niveau van Asiya. Hetzelfde Torah wat Moshe had geschreven. Ja? Alleen, op het niveau, zij zien, zij bevatten de Torah op het niveau van Asiya. Dus waarom? Ze spreken dan van, uh, Moshe ging daar naartoe, van Eindad dat, en uh, Abraham ging die, die steeg op daar naartoe, weet ik veel, of een andere. Dat is alleen maar in de vorm van de handelingen te doen. Handeling. Abraham ging met een stok daarnaartoe met zwetende voeten, en dat en dat en dat, ze zien het, ze zien het allemaal als zweet en bloed, en tranen, en dat, ze, dat is de, de Torah van, dat zij bevatten ook een beetje van, iets van Asiya, betekent niet Asiya, betekent een, een straling komt daaruit, naar hen, van Asiya, zij betrekken het licht van Asiya, eigenlijk. maar de mens kan ook betrekken het licht van, van de wereld, maar de mens kan ook bekleiden. De wereld, duidelijk. Het is één ding dat het aan mij schijnt, ormakief, omringend licht, waarbij ik nog niet daar ben. En als het heel iets anders is, wanneer ik bekleed het licht, dat ik bijvoorbeeld kom op, het, op de bepaalde sfera van een Sia en dan bekleed ik het. Dan kan ik me regelmatig daar verblijven. Dat was moshe. Moshe kon verbleven helemaal in daad van, van zeren van absoluut. En hij kon alles zien daaruit. Ja, duidelijk. Het staat toch geschreven, of niet? Dat hij kon niet het heilige land binnenkomen. En wat zei tegen hem dan Hashem, de, de, de, de uh, uh, schepper? Jij mag niet oversteken dat. Jij moet het, het beloofde land kijken, nu kan je steeg op naar de berg. En kijk nou van de berg naar het beloofde land. Dat mag je wel doen, maar oversteken mag je dat niet. Het is natuurlijk Israël, wat er of waar, of waar hij het over had gezegd. Over Israël, alleen maar land. Ja, land wel. Ook het fysieke land. Maar hij had hem ook nog iets anders gezegd. Hij had hem ook nog gezegd, daarom. Kijk, ga naar de hoge berg. Dus ga naar jouw plaats. Waar jij, welke traptreden jij hebt bevat. Dus daad van. En oversteken naar de Bina, dat mag hij niet doen. Ja. Maar jij kan het wel zien. Ja of niet, had hij hem gezegd. En hij had, hij had het, hele, het hele land, het hele land, het beloofde land, had gezien. Eindelijk. Dat heeft hij ook hem gezegd. Dat is ook op die manier. Zo kan een mens ook bekleden in Dus Zo bestaat ook de Torah dus van asia. Dat men bevat het alleen maar met handen en voeten. Men ziet het alles, dat het met handen en voeten is gemaakt. Dan kan men ook opstegen naar Yitzira, betekent allegorische vertellingen, Midrash. Dus, dat betekent allerlei ja, allegorische vertellingen van het oraal. Men ziet niet alleen dat Abraham met zwetende voeten uh, ging daar naartoe ergens, maar men ziet, Abraham, Abraham, dat is de kracht, dat, is een beetje zo, en dat is al hoger, dat is een allegorische vertelling, maar geen zot, niet wat wij leren. Maar het is wel erg hoog. Daarna, de volgende. Dat is dan ook een vorm van, van. De hele Torah bestaat. Hele, bestaat de hele Torah. Vijf boeken van Midrash Rabbah. Een grote Midrash. Op alle vijf boeken van de Torah. Zijn er Midrash. Is dat allegorische vertaling. Dat heet deze vijf boeken van Midrash. Dat is dan eigenlijk de Torah van Yitzira. Met, natuurlijk, met onder... Met, met, met als basis natuurlijk, alleen de Torah van Moshe. Niets bestaat, geen andere Torah bestaat, alleen de Torah van Moshe. Maar de interpretatie daarvan is... Kan het of Asiya zijn, of wat ik jullie had verteld. Ja, Brishit, Rab, Brishit Rabbah nog... Euh, sorry, Midrash Rabbah, de grote Midrash. Bestaat ook Midrash Tanchuma, bestaat nog verschillende dingen, die ook allemaal euh, verklaringen van Torah geven van van remes. Van uh, een geheime, niet geheime, van, nee, ook niet remes. Wil zeggen, van uh, midrash. Dus van, ja, hoe kunnen we zeggen? Inderdaad, remes. Inderdaad, remes. Dus uh, verwijzing. Ja, allegorisch mensen zeggen dat. Dat is dan, de, het, dan bestaat ook in de, de, de Torah van Bria. Dat is wat de overgrote meerderheid of de, de al die, laten we zeggen, die leert tal Talmoed. Talmoed komen ze ook tussen de Bria, tussen Yitzera en Bria, maar geen Atselud. Behalve een paar in de generatie, die kunnen ook via Talmoed ook schijnen, toch ook nog, uh, toch ook nog van het ook uh, iets ervaren. Zo, men kan wel bijvoorbeeld van het at Atselud krijgen ze bijvoorbeeld Ormakiv, het omringend licht dat kan een beetje ja van ergens van maal goed dat wel maar verder niet maar alleen door het leren van Kabbalah ver, dan leren wij de Torah van Atzilut eigenlijk de Torah van Atzilut leren wij de Torah van Atzilut is precies dezelfde Torah alleen we leren de geheimen dus alles wat hier, alles daaronder, die Torah, dat is allemaal omhuld, vele omhulsels. Ja, daarom had ik, ja, daarom had ik uh, geen antwoord gekregen daar op mijn vraag. Want altijd had ik gezegd, en waar is de schepper? Ja, ze leerden dan dit al moeten, en dan had ik gezegd, waar is de schepper? En was een domme vraag van mij. Eigenlijk, waarom? Die zegt dan, zit in de Bria. Alles wat hij ontvangt is van de Bria. En ik vroeg hem... En waar is de schepper? De schepper zit in het, ziel, in het ziel natuurlijk. De schepper zit natuurlijk overal. Maar dat is in, in, de, in de Bria, in de Talmud, zit je dan verhuld. Achter vele verhullingen zit je daar. En men ziet hem al niet meer. Nauwelijks, men ziet hem alleen. Men gaat weet eigenlijk. hij zit achter vele sloten als het ware. Zich verborgen daar. Terwijl wat wij doen is het puur. Pure schepper, natuurlijk ook om het om hulsels, maar puur, puur licht wat wij leren. Eigenlijk, je hoeft absoluut niet, geen enkele omhulsel, natuurlijk zitten altijd omhulsels, ook op het puur licht, op het puur licht zit omhulsels. Maar dan is het, wij leren dan de, de Torah van absoluut. en daarom zien wij dat in de drie werelden, zoals jullie hadden van mij dat ontvangen, dat is een briefje, dat altijd in de always, ja, daar hebben we altijd die twee, twee dingen, ja, rein onrein, Waarom? Daar is nog geen licht die deze tegenstelling kan oplossen. Zeg ik dat? Ja. Of die middelen kan daar zelf doen. Alleen door het komen naar iets naar het absolute kan je dan weer dat soort, uh, dat soort uh, de, met het licht kochma, kan je die eenheid komen, eenheid tot eenheid brengen. Uh, en daarom is het iemand die, die in het Salud, zoals ik bijvoorbeeld in het Zilud leer, interesseert mij niet andere dingen, alles leer ik van het Salud. Ik leer ook, eh, als iemand die dus het Kabbalah leert, leert hij ook alle andere gebieden, alle andere Torah, maar alleen maar inbegrepen in die hogere Kabbalah. In hogere, ja, in de hogere Torah. Dus wij leren ook bijvoorbeeld, kijk nou hoeveel leren wij eh, eh, ook van Talmud. Ja. Hoeveel leren we? En hoeveel leren we van, van die midra's, van die allegorische vertellingen en gewone, gewone verhalen? Maar allemaal in het licht van het siloet. Eigenlijk. En niet in die details die echt horen daar beneden. En daarom had ik altijd, als ik daarmee bezig hield, met die talmoed of andere dingen, dan kreeg ik een goeien hoofdpijn. Altijd ho niet hoofdpijn bedoel ik. Dan was ik vermoeid. Na een uurtje leren. We wil ik weer slapen, waarom? Het is net zo, slap, klintje, slap, erg mooi, het is goed, maar het is niet voor mij, het is niet direct licht, het is alleen maar vele omhulsels. zitten, Dat is wat we leren. En onze, ons gebied is alleen maar het En daarbij zullen we ook nog straks in zorgen, het vertelt erg veel van Bria, Isera, Wasia, ja, maar vanuit, vanuit het gezichtspunt van het eigenlijk Jij ja, kan nu over je vader spreken, bijvoorbeeld. Oh, mijn my vader. Father, mijn my vader. Mijn vader is, is een grote man. Hij is een, is een enorme man. Een grote kerel, een grote man. En and de andere vraagt hem. Even een kop bij mij in vergelijking. Even op. En de andere vraagt hem. En waar is je vader? En de man die leeft, die zit in Europa. En de the man die zegt. Ah, it is in San Francisco. En waarom de vader is niet met jou? Mijn uh, vader is, is, is, is gescheiden. Mijn vader is gescheiden van Maar hij spreekt over zijn vader op afstand. Ja, zijn vader is erg groot. Ergens in San Francisco is hij een grote man. Et maar hij zit hier ergens en spreekt over zijn vader. Erg grote dingen. Ja, duidelijk. Maar hij, hij, wanneer heb je hem gezien? Ja, toen ik nog een baby was, heb ik hem wel gezien, maar niet meer. Maar hij spreekt goede woorden over zijn vader. Dat is één ding, duidelijk. Dat is mijn dan ook daarover spreken. Dat is, is net of jij dan zegt dat jij spreekt over vanuit uh, de Asia. Je kan ook spreken over de vader. Op diezelfde manier, duidelijk. Of iemand kan zeggen, ja, ik heb mijn vader een paar keer wel gezien. Op een foto, daar. gaan Maar jij kan aan de andere kant zeggen, waar is je vader? Om mijn vader kan ik zeggen, hé, hey, mijn vader en die gaat het vertellen, mijn vader die heeft op mijn, op mijn schouder, die draagt me. Dat is het jongetje van de. Het ja, is niet dat de vader op afstand is, maar de vader die brengt mij daar naartoe, die vader. Elke dag zie ik hem en elke dag omhels ik hem. Seder, seder. Nou, dat is de, de vader die, die wij hebben, die, die streven naar het ziel. Eindelijk. Dat is de vader van iemand die in het Zuluut de Torah van het Zilud leert. Hij wil elke dag de vader zien. En elke nacht hij wil hij ook de vader zien. Ook s'nachts wil hij dan absoluut de nacht niet slapen, om, om de vader ook weer, Om de vader wil graag dat ik hem zie. Als de vader wil meer, dat ik hem s'nachts zie, want iedereen wil overdag dat. de vader wil graag dat ik hem s'nachts zie. Nou, moet ik dan zeggen, nou, hey, alsjeblieft, nou, s'nachts nou, moet ik slapen, Eigenlijk? Terwijl na de middernacht is het de mooiste moment. De vader wil graag dat ik sta op en de nou, dan gaat hij mij omhelzen de volgende ochtend, brengt hij mij zitten. Dat is dan de goed. Duidelijk. Het verschil is er. Verschil. De ene spreekt over zijn vader alleen maar. Even, maar ken je je vader? Heb je je vader heb je, heb je, of je vader, heb je, heeft, heeft je vader jou een kus gegeven? Of een, of een heb je je vader, heeft je vader jou omhelst? Nee, dat kent hij niet. Maar ik ben wel opgegroeid en het is zegt in een wijshuis. Well, ja, waarom mijn vader op een afstand? Mijn vader scheidde zich van mijn moeder. Precies hetzelfde. Waarom? Dat klopt van het geestelijke. Wie? Want mijn moeder is wie? Malgoed van het siloet. En mijn vader is zeer een vriend van het siloet. Als ik mij niet. Het is een zoger wat ik vertel. Het is niet mijn woorden. is oké, okay. ik kom bij mij, maar het is niet mijn woord. Dat als ik mij als ik mij slecht gedraag of dat dan heb ik het gevoel dat mijn vader is gescheiden is van mijn va mijn moeder is gescheiden van mijn vader. Kan ik wel goede dingen ook voor mijn vader spreken, maar dan ben ik net als een kind in een wijshuis die wel iets, weet, iets herinnert zichzelf een beetje erg vaag over zijn vader, maar heeft hem nooit gekend. Dat is zo is het leren Torah in Yitsera. Asiya, Yitzira en Bria, ten aanzien, ten tegenover het leren van de Torah, van Atziwut, dat is wat uh, Zogar doet en Ari, aan hen is het gegeven. Dank. Iedereen ziet het verschil. Dus vanuit de Orgozer, vanuit het weerkaatste uh, licht, kan iemand schel, het licht leren kennen. Ja, we spreken niet van licht zoals het licht is, maar vanuit de bevatting van de kabbalisten. Wat, waar, hoe weten we dat? Arie, van wie heeft Ari dat gehad? Gewoon uit de hemel? Absoluut niet. Ari heeft nacht en nacht, dag en nacht bestudeerd zoger. Eigenlijk. En vanuit de zoger, zoger staat alles tot en met, tot en met de Ari Pin, tot en met, uh, zelfs tot de Atik. Waarom? De zoger, daar zitten alle bevattingen van alles wat in de wereld ooit, aan de wereld ooit gegeven was, in aan de zielen van de mens. Leuk. En de zielen hebben dat bevatten, hebben ze dat allemaal in de zoger aangegeven, dat in de zoger. Nou, dus de Ari heeft dat allemaal geleerd, Hij heeft de kilim opgebouwd aan de hand van de zoger. En als wij dat doen, zal het precies, precies hetzelfde zijn. Dat wil niet zeggen dat wij zullen zo... zo komen als, als Ari, Als wij voldoende toewijding zouden hebben, zouden wij ook met Ari ook uh, verbinding komen. Ik heb een verbinding met Ari. Gewoon, ik zeg het gewoon recht toe, recht aan. Ik van hem ik leer ik. Waarom, waarom is het zo? Niet dat ik zo hoog ben. Maar ik had niemand om mij te leren. Daarom heb ik... Ik vroeg die, vroeg die. Niemand kon me leren. Zo. Dan heb ik geen andere keuze. Dan heb ik... Onder de knie gekomen, hebben gezegd, jij moet mij leren, Ari. Hij moet leven. Hij leeft, 100% leeft. Waarom hij leeft? Net zoals Zoger. al die al die rabbies die leven absoluut naar krachten. Absoluut leven ze. Hoeft niet, niet ze in vlees en bloed te zien. In vlees en bloed zijn ze niet. Maar naar krachten absoluut met al die, met al die uh, omhulsels van hen qua krachten. Alles leeft. Eigenlijk en daarom is het, uh, je moet je zo zien, alleen leren die bronnen penetreren, bronnen dan zullen ze zien, ook door mij leert u ook met Ari contact te hebben. Want ik kan jullie vertellen, ook net zoals of jij, ja, op die manier doen het. Dat komt. En nu gaan we verder, want de zoger die vraagt een goede vraag, maar we gaan. And when he said there twa malami sekti. no heget is geen plaats for vraag and that U ketsa het einde waar vanaf de onderste kant van de Jirsut en naar boven, hij zegt, ja, bedoel ik vanaf de bovenste kant van ja, en naar beneden, zegt hij, sheno sham shela, waar dus dat daar vraagstelling is van toepassing. Nikrami dat heet mi het is vraag, het is wel vaag, als het ware maar dat is dan de mi, waarom is dat mi, kettergogma, ja kettergogma daar is altijd, daar is, waarom kettergogma is licht en licht zonder kilim is niet bevat. Yes? dus er zit wel iets, maar we kunnen het nog niet, niet bevat. wanneer kunnen we dat bevatten een beetje, wanneer wij als wij dan verbinden dat met de onderste, met de binas, hier, en binnen, maar goed, met de eilen. Ah, als we met de eilen verbinden, dan kunnen we wel bevatten. En als we mi verbinden met eilen, dan hebben we Elohim, dan hebben we een volle naam, dan hebben we Godlood, dan kunnen we wel dingen bevatten. En nu komen we naar, tot de tekst, tot zijn uitleggen. En nu, er geweldig uitleggen, graag veel aandacht. En we komen door. Kijk nou wat deze studie is. Het gaat om bevatting. En niet, niet iets van leren van... Die bevatting. Overgaven. Door die overgaven ga je verder. En wij moeten steeds binnenkomen in iets wat in ons wat tot nu toe latent aanwezig was. Was nog niet levend. In ons. Was nog slapend. En wij brengen dat tot leven. Door onze studie. Daar gaat het om. En daarom is het een heel speciale studie. En toewijding en, en zekere pijn doet ook. Natuurlijk. Ja? Als je komt in die gebieden waar je vroeger niet, waar je niet aan, aan, aan kwam. En nu ga je daar licht laten penetreren. Dan is het net het gevoel is dat net of iets vreemds, iets anders dan, dan ik dat ik laat het binnenkomen. Weet je? Net of je een ander, iets andere kracht laat je naar binnenkomen. Natuurlijk is het, dat moet je daar steeds jezelf voor openstellen. Bij ura d'warim, de uitleg van woorden. Rabbi Lazar Patach, Rabbi Lazar opende. Punt, hoe wa, vijftien levaar er op je rug. briata shamaim waarec. Sche bamikra zestin de brisit. Kijk nou, geweldig aan ons dat uitlegt. Houdt luisteren. Hoe ba er. Hey, Rabbi Lazar. Ba levaar kwam vijftien uitleggen. Op je rug de betekenis. Shel Briat Shamayim van het scheppen van de hemel en de aarde. Shabamikra, dat in het vers is, geschreven in de vers, dat in de Torah is, in de vers, of in de Torah 16, van Brišit. Zoals so wat begint, ja, in het begin, begin van de Torah. Eerst ja, schip de Elohim, de hemel en de aarde. Dat had je ons uitleggen. En dat is de geweldigste uitleg wat ik, wat ik heb aangetroffen. Helder en geweldig. Let op. Ki shamaim wa arets hem klal de Van de hemel en de aarde. Dat heb ik ook hier opgetekend. Dat is de hemel en aarde wat uh, pin zoon. Dat is de hemel en aarde. Heel goed. Dat is wat hij spray, waar, waar de Torah over spreekt. Natuurlijk dat het Torah spreekt uh, van duidelijk die erg speciaal nu wat hij ons wil vertellen. Probeer het allemaal te volgen. Dus dat is wat geschapen is. Uh, de rest was natuurlijk allemaal uitgewerkt daarna in alle andere werelden. Bria, ja, was ja, Maar dat is geschapen werd. Zirampin, eh, Zon, Ziranpin en Malchut. Waarom? Wie is Elokim is Bina. Dat is Elohim. Dus de Bina, dat is de Elohim, die schiep dat. De hele Bina schiep dan zo'n Zerantin, en ook wat. De zoger alleen de Torah spreekt in deze taal, alleen om verhulde taal. Dat is werd geschapen. Dus, dat is de wereld, zie je dat? Dat is, wat dat heeft, werd geschapen. En aan de hand, werd de rest geschapen. Goed kijken. Het is geweldig hier, op deze pagina, voor deze pagina ben ik ben ik alles, heb ik alles, nee, op deze, voor deze pagina heb ik alles opgegeven voor deze pagina. Om deze pagina te kunnen leren, dat is al, dat is al een geschenk van de hemel. om toe te laten worden. Al is het maar en voor, om, om aan te raken met een, met, een, met een pinkje. Wat wij leren, is het de moeite waard om echt geboren te worden. Ik heb alles geleerd over de wereld. Hier ja. zit het. Dus, goed aandacht schenken. Shehems, zoon de Atsilut. Dus, wat heeft hij geschapen? Dat is dat de, de zoon van Atsilut, dat heeft hij geschapen. Naar, kracht, naar krachten heeft je geschapen. We hem kennen, en indien het zo is, Lama 18 katoef. let op, erg belangrijk. Lama katuv. waarom is het geschreven? Bara, schip, ja of niet? Aan het begin van het Torah staat het wat? bara, elokim, het ashamaym waren in den begin Of eerst schip, ja schip, en schip komt van het woord bara, van bria. Ja, is, waar zit de bria, mijn vrienden? Kijk nou naar bria. Bria zit onder de parsa van het ziel, ja of niet? Waarom spreek je dan van het ziel? Ja of niet? Staat het geschreven. Eerst schiep, dus geërst schip Elohim, de, de hemel en aarde. Schiep wordt gebezigd, het werkwoord, bria, bara, schiep. Hoe kunnen we dan zeggen dat het niet, misschien is het wel, uh, zeeranpien geschapen was. Zeeranpien en wel, ja, dus zeven dagen van de schepping. Misschien zijn dat zeven dagen van de bria, ja of niet? Zeeranpien van de bria. Zo zegt men ook, dat klopt ook, maar hij zegt, nee, zon van het zeloet, maar hoe kan je dan zeggen bria, bara? Nee, hoe kan je dan zeggen dat hij schiep? Kijk nou wat hij ons vertelt. Geweldig. Het is, waarom, ze dan, vraag je dan, waarom is het dan geschreven, bara? Waarom is het dan geschreven schip van het woord bria? Shehi bria, kijk dat dat is bria, betekent dat dit dat zou betekenen dat dit bria is. Velo het zilut, maar geen het zilut. We gaan ja, 19. tsarichlo, maar het ziel, dan zou de Torah moeten sta, ge, woord gebruiken het woord, het ziel, van het woord van het ziel. Hij moet door de Torah had moeten be, be, bezigen het werkwoord niet scheppen, maar stralen, uitgestraald, ja of niet? Want het ziel betekent stralen. Het ziel betekent uit, uitstralen. Het is nog straling het is nog niet echt schepping, schepping zit daar al zitten al, al zware materialen als het ware, zware bouw, zware materialen maar in het zilut zit alleen maar eh, ideeën en krachten van het gochma van het, het dus hij zegt waarom dan niet, want dat de Torah had moeten zeggen van het ziel, van straalde uit van het woord dat, van, dat te maken heeft, qua krachten met het zilut Oman op oh, punt 19 na de punt. Wel, maar en hij zegt. Oman is Petra Heinaj. En wie is die Petra Heinaj? Wie is de opening van de ogen? 20. Amalhoed, de Roos, Pin De malchut van het hoofd. Van de Arikampien, de Atzilut van de Atsilut Mechona, die heet Petach Naim, die heet opening van de ogen. Kijk nou goed, heel geweldig. Kijk nou, daar spreekt nu die, van deze, dat is de malgoed. Malgoed, boven in de zwa, met een zwart magneetje heb, aan, uh, heb ik dan aangegeven, dat is de malgoed van de, van de hoofd van het sevoed. Dat is de opening van de ogen. Ja, Petach staat ook geschreven hier, opening van de ogen. Kijk nou waarom, hij gaat ons geweldig uitleggen dat. En wat betekent dat? Qui sphera de Let op. Want de sphera Hochma, shell, esser spherot de roos, van de tien sferot van roos, van het hoofd. Alles heeft tien sferot. Ja, vind ik. Nikra een Chochma heet een Ogen. Ja, net zoals wij zien. Hij de ogen kan je, we zien, ja niet? Hij wijzen is ogen. Dus heet, zegt hij ons, dat die chogma die, die, die in het hoofd, dat heet een naaim. Let op wat hij ons vertelt nu. Punt. We not dat. She ein barosh pin." en het is bekend, ook aan ons. She ein barosh pin." ella keter, 23, Chogma bilwa dat in het hoofd. Van de Arihantin zijn er alleen maar Keter en Chokma. Ja, of je twee hebben we alleen, ja. Keter, Chokma, wat in Arihantin. Keter, Chokma en bina. Bina is het uitgegaan uit het hoofd. Duidelijk in het hoofd. Keter, Chokma, let op. dat je ons vertelt. en daarom? Hamalachut, Shiloh, Nikra Chaynaev en daarom heet de malchut van hem, van Pin, die nu in het hoofd is gekomen, die heet Petach Einayim, de opening van de ogen. We hadden ook gezegd gesproken van kaas, ja, oogkaas. kaas. je vroeger? de okay. want, zegt hij bij de opening daarvan, van die malchut? in het hoofd, van die gogma, of malgoed, in het hoofd, uh, uh, moespaim worden gegeven, uh, overvloed wordt gegeven, van morgen de gogma, van het licht van de gogma komt, nu, komt van het hoofd komt via die gogma, of van die uh, malgoed, die in het hoofd van de gogma staat, door haar komt het naar beneden, altijd, we hebben gezegd, van de malgoed, van de hogere, komt het naar, naar de lagere, ja of niet? Dus, daarom zegt hij dat, van die gogma, van die, van de malgoed, van de, van het hoofd, en die malgoed, die over, die staat achter de gogma, onder de gogma, daaruit komt, gogma geeft licht, en dan de laatste, het laatste punt, het laatste station in het hoofd is bij de maalgoed. En de maalgoed geeft dan door aan, naar beneden, mogen hoog maar, hoe niet direct van binnen, maar we zullen zien, net zo van buiten zullen we zien, net zoals bij ons. Ogen, de ogen van ogen, onze wat, de die komen van de ogen, die komen van buiten, ja of niet? Oh, Zo zullen we zien ook dat uh, de alles wordt ontvangen. Verder onder, de, onder, de, onder, de, onder het hoofd wordt het wel gogma ontvangen, maar via andere kanalen, niet van binnen, maar van buiten. Daarom hebben we gezegd: via het hoofd, via de hartjes, dus via de baard, komt wel eens naar beneden. Uh, de hele absolute ontvangt. En van, dus alles komt van de Arigampin, komt naar via de Bina, komt naar Zerampin. Via hartjes zullen we eens leren, dat, hoe dat komt, dat Zerampin ontvangt dan de Gochma, want de Bina heeft geen Gochma nodig. En van Zerampin wordt het alba verder doorgegeven aan de Nukwa, en de Nukwa geeft het door aan Briaits, Ravassia, etc. Oké. Dus wat zegt hij ons? Van die van die mal goed in het hoofd, voor dan mogen van de Gogma gegeven. En dat is net via de opening van de ogen. Kijk nou verder. 25 na de eerste koma. Legoi parzofia silut. Dus hieruit komt. Van die malgoed van boven komt. Uh, de uh, mogen van Gogma Naar alle parzofim van het silut. Alleen hieruit. En daarom had hij ook ons gezegd: dat hier alles komt hier vandaan. De hele, want het is, het ligt Chogma. En alles komt van hieruit. Van de linkerkant, dus Choketer, aan de rechterkant, Chogma aan de linkerkant. Geketter is mannelijke. En Chogma, en nu komen we een beetje straks te zien waarom Chogma vrouwelijk hier, hier is. Dat hier is het Chogma, Keter. In de, in de, uh, in de uh, Adam Kadmon is mannelijke, we zullen zien. En Gochmaals, het waren vrouwelijke. En daar kom, kwam dan... In Arishampin. Huh? In, Ar in Ar En daar kwam die malgoed op te staan. En daarin in de linker, daarom is daar een hoogma. En de Gochma komt uh, via de malgoed, wordt verspreid verder naar alle uh, uh, gedeelten van, van het ziel. Alles komt straks, hij gaat alles ons eigen.